11 uur. Dit is Liselotte Thomassen met het NOF. In Rome is moeder Teresa zojuist heilig verklaard. Paus Franciscus deed dat tijdens een speciale mis op het Sint-Pietersplein. Moeder Teresa was een van oorsprong Albanese non... die in de Indiaanse stad Calcutta hulp gaf aan de armen en verstotenen. Ze was immens populair en kreeg in 1979 de Nobelprijs voor de Vrede. Vandaag precies 19 jaar geleden overleed ze. In de Chinese havenstad Hangzhou heeft president Xi Jinping de G20-top geopend met een waarschuwing. De wereldeconomie is aan het herstellen, maar er zijn meer maatregelen nodig om de handel een verdere impuls te geven, zei hij. Op de tweedaagse top staan vooral economische thema's op de agenda, maar in de marge spreken de wereldleiders ook over veel andere kwesties. Zo zullen Amerikaanse en Russische onderhandelaars praten over een bestand in Syrië en zal ook het conflict in Oost-Oekraïne aan de orde komen. Mogelijk worden de Amerikaanse en Russische onderhandelaars het later vandaag eens over een nieuw bestand in Syrië. Zo heeft een functionaris van Buitenlandse Zaken gemeld in Washington. Een staakt het vuren moet humanitaire hulp aan de bevolking in belegerde steden mogelijk maken. President Obama reageerde vanuit China voorzichtig op het nieuws. Hij wees erop dat eerdere bestanden zijn geschonden. In Afghanistan zijn bij een botsing tussen een bus en een tankwagen zeker 38 doden gevallen. 28 passagiers raakten gewond, een aantal van hen is er slecht aan toe. De botsing was waarschijnlijk een ongeluk en veroorzaakte een enorme explosie. Het gebeurde op een belangrijke verbindingsweg tussen de provincie Kandahar en de hoofdstad Kabul. Op die weg wordt vaak hard gereden omdat er militante groepen actief zijn. Chauffeurs zijn bang dat ze worden beschoten. Het weer, er vallen pittige buien, soms met onweer, ook af en toe zon. Vooral aan zee veel wind, en het wordt maximaal 20 graden. Ook morgen nog wat buien, het wordt wel iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is de hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Welkom bij het tweede uur van uh, CFM Jazz. Mijn naam is uh, Alko B en ik mag het vandaag weer presenteren. En uh, ja, ik, je hoort allemaal wat uh, Dixieland muziek. Want er is een enorme revival of deze uh, muziekstijl aan de gang. Ik kan zo wel drie orkesten noemen die volle zalen trekken. Dat is onder andere Gunnild Carling en de Carling Big Band. Uh, wat ik uh, to, vlak voor de klok van 11 gedraaid heb. De Kalakas Jazz Band die je nu hoort. En ook de volgende die ik ga draaien. Dat is namelijk Scott Bradley Postmodern Jukebox. En nou, daar staan zo ontzettend veel, veel filmpjes van op uh, YouTube. Moet je zeker een keertje naar kijken. En ik heb deze keer gekozen voor The Same Odd Love featuring Brille van Hugo. Take away your things and go. You can't take back what you said. Bradley's Postmodern Jukebox. En dit is van de CD Swing the Vote. De CD 2016. Absoluut eens een keertje kijken. Er zijn zoveel films op. Van uh, allemaal popmuziek. Wat hij eigenlijk in een beetje Disneyland stijl uh, naspeelt. Maar wel met een hele eigen interpretatie. Ja, in dit programma draaien we oud en nieuw door elkaar. En dat is een mooie afwisseling. En dat wil ik ook graag zo houden. Want ik kwam ooit een CD tegen van Jules Deelder. En daar heeft hij mooie muziek op verzameld. Onder andere deze van uh, Chico Hamilton. Quintet. For mods only... Chico Hamilton, Quintet Format Only. En uh, ja, in dit rijtje past ook heel goed de naam van Joe Dideren, een uh, contrabassist uh, uit Limburg. En, uh, ja, die heeft ook een nieuwe CD gemaakt en die heet Happy Hour. En een beetje retro jazz zou ik maar zeggen. Hiervan het nummertje, Juffrouw Truus. Joe Dideren en l'équipe de rêve, Juffrouw Truus. Diderin en dat allemaal van de prachtige cd, Happy Hour, cd uitgekomen in mei 2016. Mooi hoezo ook. Blue Note label. Dus misselijk. Uh, in dezelfde rijtje past ook deze, vind ik thuis. Uh, Illinois' jacket, Spanish boots, Spanish Boots, iets heel anders. Een CD 2015 en uh, die wordt is uitgebracht door Deborah Jay Carter, Fritz Landersbergen en uh, Michael Vadenkamp. Uh, mm. Een uh, tribute to Louis Armstrong. Dear Louis heet de CD en daarvan het nummer Big Butter and Eggman en dat betekent eigenlijk. Uh, het is een nummer natuurlijk van Louis Armstrong, althans voor Louis Armstrong geschreven en het betekent eigenlijk Big spender. Deborah Carter, Fritz Landsberg, Michael Varekamp. van Louis Armstrong, Big Butter en Eggman. En dit komt van de cd Dear Louis van Deborah, J. Carter... Frits Landersberg en Michael Varenkamp. En over Frits Landersberg gesproken, die is vanmiddag weer het gast in Zandvoort. Het is 4 september en dan is weer het eerste concert... van het jazzseizoen in Zandvoort. En het eerste concert, openingsconcert, is er gelijk een om niet te missen natuurlijk. Want de gast is namelijk de Italiaanse top saxofonist Max Ionata... En deze wordt beschouwd als een van de grootste saxofonisten... van de hedendaagse Italiaanse jazz scene. Heeft al meer dan 70 platen op zijn naam en speelt over de hele wereld. Ik zie onder andere een lijstje met Mike Stern, Dardo, Moroni nou en vele, vele anderen. En vanmiddag hier in Zandvoort wordt hij begeleid door pianist Rob van Bavel. Ook niet heel onbekend hier. Erik Timmermans, onze eigen bassist. En slagwerker Frits Landesberger. Toegangsprijsbedrijf 15 euro. En uh, ja, het begint vanmiddag allemaal in de krocht. Vaste tijd, half drie. Uh, ja, Jesus antwoord, initiatief natuurlijk van Erik Timmermans. Wees erbij en mis deze uh, gigantische bekende saxofinist niet. En om, de, om een vast een beetje kennis te laten maken... heb ik van een cd van hem, het nummer Overjoyed. Two for Stevie heet dat. En dat doet hij samen met uh, Dardo Moroni, de pianist... Dus de kans om Max Ionata live te zien en horen spelen hier in Zandvoort in De Krocht. Begeleid door Rob van Bavel, piano, Erik Timmermans, op bas en slagwerk Frits Landersbergen. Aanvang, half drie, toegangsprijs 15 euro. Nou, dat is nog wel een kansje zeg. Die moet je gebruik van maken. Uh, we gaan weer eens wat vokaals doen. En dan komen we bij een nieuwe zangeres. Althans voor mij nieuw, Marty Elkens. Dus even opzoeken waar ik haar in het systeem gezet heb. Die heeft een nieuwe cd uitgebracht. Walking by the river en daar de titel van Soft Marty Elkins van de gelijknamige cd... Walking by the River. Marty, El Marty Elkins uh, ja, opereert vooral in de regio New York. New Jersey, daar komt ze ook vandaan. Is echt al tientallen jaren actief. Dit is een hele mooie cd. Walking uh, by the River. Uh, ja, wat ook een mooie cd is... uit 2015... is een cd van Maria Schneider Orchestra. En, uh, dat is ook een zeer vrij exemplaar geworden. Dat was al een poosje geleden... voordat ze weer een plaat uitgebracht had. Ik ga hem eens even opzoeken. Maria Schneider Orchestra. Orchestra. Hier heb ik hem. Walking by Fleshlight. Van de Thompson Fields. Snyder, uh, Thompson Fields en Scott Robinson die uh, hoorde je op de klarinet en dat klonk werkelijk erg heel mooi. Uh, Prachtig cd, hele rustige jazz zou ik bijna zeggen van de Maria Snyder Orchestra, Thompson Fields. Het veelbekroonde New Cool Collective is samenwerking aangegaan met een oude bekende van die club, Mark Riley van de Britse popgroep Mad Bianco. En uh, ja, dat is best iets grappig geworden. Don't blame it on that girl. Ik ga ik draaien van de CD uit 2016. New Cool Collective en met Bianco, alhoewel Mark Riley. Ja, de nieuw cool collective met uh, Mark O'Reilly. Uh, toch weer tijd voor een stukje filmmuziek, zou ik bijna zeggen. Op deze zondagochtend in plaats van de maandagavond. En dat is dan uit de film Cherry to Fire, Ernie Watts. De titelmuziek. Ja, deze date, Shirley Fire van Ernie Watts komt in 1982. Maar in het programma draaien we natuurlijk ook wat nieuws. En uh, dan heb ik gekozen voor uh, Stephen Dunwoody, Trouble in Mind, de 2016, 16, uh, en uh, Feeling Good, een heel bekend nummer. Stephen Dunwoody. Ik moet even opzoeken, hoor. Komt hij?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 Feelin' good Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree You know how I feel It's a new dawn It's a new day It's a new life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 Even Dunwoody, Feeling Good, Trouble in Mind, CD 2016. En dan kom ik nog bij Eddie Cormier, Eddie Cormier, Eddie Swings the Blues. Een LP 1957, When the Sun Comes Out. Nou, misschien zien we dat vanmiddag nog. Kom ze. It's not always peaches cream and honey Just when everything looked bright and sunny Suddenly E.D. Cormé was dat. En we zijn alweer toe aan de allerlaatste van deze uitzending. En dat is Soshanna. En Soshanna die zingt iets... die heeft iets met de music show. En de Magical Flute van haar cd. Flute gem Nieuwe cd 2016. Soshanna en de Magic Show. Luister naar uh, CFM uh, Jazz. Mijn naam is Alko B. En, uh, we hebben jazzmuziek gedraaid, oud en nieuw door elkaar. En ik uh, wil je vooral nog je aandacht vestigen op het optreden in de krocht uh, vanmiddag met uh, Rob van Bavel, Frits Landersbergen, Erik Timmermans en natuurlijk Max Ionata. Half drie aanvang. Ik zou zeggen tot een volgende keer. En een hele fijne uh, zondag natuurlijk. See you!